Oké, okay, Max is niet de eerste de beste, dat heb ik ook direct gezien. Nou. Maar stop nu eens maar rond de pot te draaien, Pieter. Je hebt duidelijk nog iets anders te zeggen, hè? Maar jij vindt dat dus om te beginnen al heel normaal dat hij ons wijsmaakt dat hij een luchtje gaat scheppen, hè? En dat hij dan regelrecht van bij ons terug naar het concertgebouw loopt. Pieter, hij is toch de regisseur van Vagevuur? Nou. Die mens heeft weken van op afstand moeten werken. Dus misschien ineens een, een ingeving gekregen en hij vond dat hij die nogal met zijn technische ploeg moest bespreken. Voilà. Wat is er nu verdacht aan? Dat uw nichtje dat precies niet mocht weten. Oh, oh, oh, oh van hem. vond het duidelijk niet abnormaal dat Max nog op zijn eentje op stap ging. Ze heeft zelfs naar hem geknipoogd. Maar dat hebt jij natuurlijk niet gezien, hè? Nee, dat is waar. Dat voilà. heb ik inderdaad niet gezien. De zaak is, het was niet alleen de technische ploeg die daar nog tot tien uur gebleven is, hè? Daar hingen ook nog actrices rond maar, en figuranten en zo. Maar wat wilt je nu insinueren? Oh kom maar, maak dat die duivel op is en dan weer weg kunnen. Heb me nu lang genoeg bezighouden voor niks. Eerst een beschrijving van het interieur van Lorenzo, dan al die details van de jongen zijn ambities. Oké, okay. het is goed, het is goed. Dan zal ik het u nu maar vlak af vertellen. Hè. Eindelijk. Lorenzo Calant heeft Max in een loge bezig gezien met een productieassistent van Brugge 2002. Oh. Een productieassistent die hem uitgebreid aan het zwaanjeren was. Als jij begrijpt wat ik bedoel. Die Maya Klaus, Die productieassistent van Brugge 2002. Ja, ja, dat is het jongste nechtje van mevrouwen. Het is daarom dat ik je wilde horen of dat ze het goed doet daar bij de productie. Of dat Hugo de Greve eigenlijk wel content is van haar. Het is ook, pas uh, voor Janine dat ik het vraag. Hè? weet u dat de vrouwen zijn als het over hun familie gaat. Ja. Maar lust het. Het zit zo Pierre, Dat kind heeft conservatorium gedaan. Dus eigenlijk is ze actrice. Pas uh, ze is nog maar z'n stof gestudeerd. Hè? Een jaar of twee geleden. Maar volgens me vrouwen en, en eigenlijk volgens mensen die het kunnen weten... ...heeft ze heel veel talent. Ah, je komt een vriendendienst vragen. Wow, zo zou je het kunnen staan, Maar uh, begrijp me niet verkeerd. Ik vroeg me eigenlijk gewoon af... Zou je niet een keer kan polsen of dat ze een rolletje kan krijgen in Vagevuur? Het is niet dat ze niet een productieassistent is. Maar ze heeft ambities en, en ja, je ziet toch de voorzitter van de Raad van Bestuur van Brugge 2002. Dus als je dat nu een keer vriendelijk aan u zo vragen... Maar dan zit toch een gedeputeerde van de provincie in de Raad van Bestuur? Waarom vraag je niet aan hem om dat eventueel voor u te regelen? Ja, maar Pierre, Pierre, we zijn toch mouten voor iets, hè. Ja, maar dan nog, hè. De greve is niet de regisseur van het Vagevuur, hè? De intendant houdt zich helemaal niet bezig met de rolverdeling van de theaterstukken. Hm. Vraag het dan ik aan die Max Kleister zelf. Die, die kost ons toch haalt genoeg. Die kan er toch ook wel een keer iets goed terug doen. Goed, ja. Ik wil ik wel eens via, via Polsen of ik u daarmee kan helpen. Kijk, je doet er vooral Janine een plezier mee. Want als dat middag. ik ben echt een theaterliefhebber. kan niks beloven, hè, Mark. En ik ga er zeker mijn nek niet voor uitsteken. Dat vraag ik u niet, maar ik weet dat je het beste gaat doen. Ik ken u en... en... Nu al Merci. Ja, en wie zegt er dat die Lorenzo kalante waarheid spreekt? Moet je daar nu politieman voor zijn? Je zegt zelf dat hij gefrustreerd is. Hij had een schitterende carrière kunnen hebben in theater, maar door dat ongeluk zit hij nu vast in die saaie job. Hij ziet daar nu al die knappe actrices en figuranten rondlopen en geen van die grieten kijkt naar hem om. Ja, dat kan allemaal wel zijn, schatje, ja, maar... maar wat maar. Ik begrijp u niet, hein, Vanin. Waarom blijft je daar nu over doorzagen? En, en dan... De stress om zo'n belangrijke theatervoorstel ineen te steken. De concurrentie van al die actrices onderling. een Regisseur, die, die, die, ja, die moet dat allemaal opvangen... En, en dan nog zijn eigen ding kunnen doen. De lekkerste stukken binnen doen. Oh, zeg. Voor hetzelfde geld hè, hebben ze wat uitgebreid zitten knuffelen in die loge. En dan? Schatje, zou je het ook zo licht opnemen als ik zou betrapt worden met Karim met met bijvoorbeeld? Hè? Ja, en als ik u dan probeer wijs te maken dat er te veel stress is tussen ons... Het was wel iets meer dan uitgebreid zitten knuffelen, hè? Momentje, daar is de wandelende gazet. Zeg, het is hier toch geen ruzie in de familie, We zeker? zitten midden in een werkvergadering, Johan. Rot op. Ja, uh, commissaris, maar ik dat je moet naar Vrond. We hebben dus een syndicale spoedvergadering had in de keuken... en beslist dat we zo zoetjes aan de boeken gaan sluiten voor vandaag. Het is tien achterneven, Je hebt groot gelijk, Johan. Oh. Kom van, kom mee. Anneke, Anneke, nog vijf minuten. Uh, oh. Breng me nog maar aan je nevertje, Johan. Commissaris, sorry, maar de kassa is al afgesloten. Uh, sinds wanneer is dat een probleem? Dat regelen we dan morgen wel, hè? Allee, hoest, hop. Laat ons nog een paar minuutjes met rust. Af ordre, commandant. Oh, van in. Je moest beschaamd zijn. Anneke, uw Amerikaanse kandidaat-neef was een spelletje Clinton Lewinsky aan het spelen met die productieassistenten. En hij speelde Clinton, hè? Voor alle duidelijkheid. Oké, okay, oké, okay, in Amerika is dat technisch gesproken geen overspel. En Max en Merel zijn niet eens getrouwd, ik weet het. Ik je alleen maar verwittigen dat alles misschien niet is... wat het lijkt tussen die twee. Ja, hier zijn. Nou, als je niet zijn. Ja. Hey. En uh, je moet maar zeggen om te de kust niet. Neem er eentje van mij. He? En tracteer de rest daar ook. En ga je nu nog maar wat verstoppen, Johan. Oh, merci commissaris. Hij zit veel te goed voor deze wereld. Ja, als dat waar is, dan... Uh, dan is dat heel slecht nieuws voor Merel. En zeggen dat ze zo verliefd is op hem. Allee, je hebt ze toch ook bezig gezien? Want er is nog iets dat je niet weet, Pieter. Ja, wat dan? Merel is zwanger. Oeh, Karine. Dat kar achter je een kom gewoon een reuze. Want die potlood vindt er nu nog wel. Je mag voor mijn part op boven dat standbeeld staan met zijn speelgoed zwaaien, he. Ik ga er hem niet meer over, volgen. Ik stak de bikadeur met mijn Dreetje, dat is nu een van de redenen waarom je geen rap inspecteur gaat worden. Je ja, kan niet deuren bitten, dat is het probleem. Ja, ik weet het. Hey, ja Ik hoop het trouwens voor die mensen, dat men hem niet meer tegenkomen. Want je ziet hier hoe in staat om van de eerste keer in zijn potlood erop te bitten. Er is iemand. Allee, blijft toch niet staan, buk u? Maar kan ik, ik toch niks meer zien. Oh. Zeg, stop met zo'n stressie te doen, hè. Wat dat die madame weer, hè, dat die met een grote sacouchi... Ja, maar alleen waar loopt ze nog toe? Ah, kijk, ze, volgens mij is ze alweer weg. Dat is nu al wel de vierde keer dat ze zien voorbij loopt, hè. Zeg, inspecteur, ze muren niet, hè, pa, want volgens mij... is ...het de strengste verboden om op één en dezelfde nacht... ...vijf keer door het Albertpark te lopen. Dreetje, stop met dat nou eens te doen. Allee, houdt het eens goed met katten ermee. Ach, Ah, maar in feite vind ik wel eigenlijk vresbittig, hè Want de potlot zoek ik welke wil zien Bruino, dat soort taal zijn we niet van u gewend Alla, Ja, dat komt omdat ik al de halve nacht met u op zwier ben, hè Inspecteur Carrie.